Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam demonstreren mensen tegen racisme en discriminatie. Op de Dam staat een groep demonstranten met borden en ook zijn er verschillende sprekers. Deze mensen vertellen waarom ze meedoen aan het protest. Omdat er op dit moment nog steeds racisme bestaat en ik vind dat we daar vandaag te schenken, want dat is een superbelangrijk onderwerp. Op welke manier heb ik ook te maken met discriminatie, gewoon uh, mijn uitkleurmeister. We altijd op, uh, op, op ons neergekeken, ook bij mij op school. Er was neergekeken dat er minder zijn, dat er dommers zijn, terwijl heel veel kunnen. Het protest wordt ieder jaar gehouden. Overmorgen is het de Internationale Dag tegen Racisme. De hele week zijn er daarom op meerdere plekken onder meer workshops en debatten om meer aandacht voor te vragen. Een man van 20 uit Veen in de provincie Overijssel is gisteravond na een ongeluk overleden. Hij botste met zijn auto tegen een boom. De auto brak door de klap in twee en de brandweer moest hem bevrijden. De man is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. En ziekenhuizen in het zuiden van Belarus liggen vol met gewonde Russische soldaten. Dat zeggen bronnen tegen Duitse media. Hoeveel er precies liggen is niet bekend. Veel militairen zouden er slecht aan toe zijn. Een paar van hen hebben bijvoorbeeld al dagenlang niet gegeten en zijn in de war. En niet alleen verlaten veel Oekraïners hun land, ook dieren lijden enorm onder de oorlog. Stichting Leeuw heeft twee tijgers en leeuwen uit Oekraïne gehaald die daar in een dierenpark zaten. Ze kwamen vanochtend na een lange reis aan in Annapolona in Noord-Holland, zag deze verslaggever van NH Nieuws. Wat gaan we nu als eerste doen? Wat is het belangrijkste voor de dieren nu? Rust. Rust, reinheid en regelmaat. De tijgerin is heel erg bang voor mannen. Die is zwaar getraumatiseerd. Dus als die straks eruit komt, dan moeten we allemaal ook echt wat afstand nemen. En dan uh, gaan ze hier naar binnen. En zij eet heel slecht. Dus ze wordt straks gevoerd met hele kleine stukjes kip. Om haar maag weer een beetje op gang te brengen. Ja, het is uh, veel liefde, aandacht. En uh, hopen dat ze er weer bovenop komen.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 Het begin van de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Bruno Mars en een paar hoorde je. En uh, leave the door open. Zo is het maar net, want het is uh, warm genoeg uh, binnen. En dan als je de deur uh, dichtgooit, dan uh, wordt het helemaal uh, een uh, flinke hitte in de studio aan de Tolweg 10A. Want we zitten in uh, uur drie alweer... Uh, van dit programma. Graadje of 13 momenteel uh, buiten in Zandvoort. Een lekker uh, zonnetje en een uh, blauwe lucht. En we volgen uiteraard in uh, uur drie onder meer de kwalificatie van de Formule 1. De eerste van dit jaar, uh, Obetjan. Ja, klopt. Maar we krijgen een uh, drukke druk agenda, hebben we. Want uh, de komende drie weken is het elke zondag braak. Hè? Ja, dus ja, ja. Uh, wat dat betreft uh, gaan ze uh, druk van start. Nee, inderdaad. Tussen vier en vijf de kwalificatie. Die houden we natuurlijk voor u in de gaten. Daarnaast is er gewoon ook pit report. We hebben nieuws over de safety car. En over het onderzoek naar de laatste race. En wel met de wedstrijdleiding. Wat de Masi wel goed deed en eventueel niet goed deed. Dat de een pit report om iets van kwart over vier of tien over vier. Iets later. Dan gaan we daarna natuurlijk nog naar het voetbal. SP Zandvoort voor thuis tegen Edo HFC 1. De tussenstand voor de laatste keer dat we naar Jan van der Leden live schakelden was 2-1. We hopen dat het zo blijft, want het is wel een, een moedje vandaag voor S.W. Zandvoort. Ze moeten deze wedstrijd eigenlijk gewoon winnen. Maar het is altijd gevaarlijk als je dat zegt voordat de wedstrijd is afgelopen. Maar goed, daar gaan we ook heen. We hebben natuurlijk ook het dier van de week om half vijf en die luistert naar de naam Guus. En we hebben een, een prachtige tranentrekker als gedicht van de week. Je hebt er mooi uitgezocht deze keer. Rob, weer, weer, het is je weer gelukt om kwart voor vijf. De, de pakkende titel Voorgoed Voorbij. Nou, dat wordt een tranentrekker. Goed, genoeg te doen. Ook het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur... te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender... CFM Zandvoort. www.zfm-live.nl zfm livenl -live Kijk je live mee in de studio Tolweg Tina. Een hele goede middag. Een lekkere gauwe houden nu uit de jaren zeventig. Hier is Charlie Ritz...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 I'm sorry, tell her I need my baby, oh, won't you tell her that I love you? En dat was de zingen van Charlie Rich en The Most Beautiful Girl in the World. Max verstappen op dit moment op de eerste plek in Q1 van de kwalificatie. Meer daarover uiteraard straks ook weer in de Pit Report. en andere nieuwtjes uit de racewereld. Je hoort ze na deze van Gerard Cox. En toen was heel geluk, heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op vier.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 Uit schooldas bleek het eerste teken dat de zaak al was bekeken. Voor zover je zonder plichtsbesef je leven leef je leven leeft. De single van Gerard Kochs ging over 1948. En toen was geluk heel gewoon. We gaan snel pit-report. FM, race radio, pit-report. Pit report. Ja, we moeten ook nog naar het voetbal en dergelijke. Dus uh, kom maar op met die uh, pit-report, Jan. Autosportfederatie FIA heeft de regelgeving rond het gebruik van de safety car in de Formule 1 aangepast. Het is het gevolg van het veelbesproken ontknoping in Abu Dhabi vorig jaar toen Max Verstappen de wereldtitel binnenhaalde. De hele saga kostte wedstrijdleider Michael Masi eerder al de kop... maar de FIA kondigde al aan dat het in het sportieve reglement... ook met een aanpassing zou komen. In de regel stond vorig seizoen nog dat any car die op een ronde achterstand reed... de safety car zou mogen passeren om zo die ronde achterstand ongedaan te maken. Dat woordje any is nu veranderd in all. Dat houdt in dat eerst alle coureurs die op een ronde achterstand rijden... De safety car moeten inhalen voordat de race weer hervat kan worden. In Abu Dhabi was er, de, er een knotsgekke slotfase, want na de crash van Nicolas Latifi viel onduidelijkheid. Aanvankelijk werd aangegeven dat de achterblijvers de safety car niet mochten inhalen. Vervolgens mochten alleen de vijf auto's die tussen de leider en Lewis Hamilton en Verstappen inreden, eh, inreden dat doen. Met nog één ronde te gaan werd de safety car naar binnen gehaald... waarna Verstappen de banden met uh, beslissing uh, van in het wereldkampioenschap uh, mooi glans gaf. Uh, Lewis Hamilton heeft een boete van 50.000 euro gehad... omdat hij vorig jaar niet aanwezig was bij de jaarlijkse VIA-gala ter afsluiting van het seizoen. Als nummer twee in het WK-stand was de Mercedes-rijder coureur daartoe verplicht... Volgens mij krijg ik een boete, verklapte Hamilton afgelopen vrijdag al tijdens de persconferentie. We gaan kijken of het geld kan worden gedoneerd aan een goed doel. En vrijdagmiddag volgde een persbericht van de FIA waarin niet werd gesproken over een boete... maar over een overleg tussen Hamilton en voorzitter Mohammed bin Salayem over diversiteit en inclusiviteit in de autosport. Pas aan het einde van het bericht werd gerept over het missen van het Via gala al was door de woorden van Hamilton in de persconferentie al duidelijk hoe de vork in de steel zat. Tijdens de ontmoeting werd ook gesproken over de redenen dat van Hamilton zijn afwezigheid. De coureur erkende het belang van de avond waarop de prestaties van de diverse kampioenen in de autosport worden gevierd. De VIA-voorzitter herinnerde Hamilton... aan dienstverplichtingen tot sportiviteit. Zeker gezien zijn status in de motorsport. Ik hou het kort. Uh, heb jij nog een tussenstandje over... Uh... Ja, nog twee minuten te gaan in Q1. 1 uh, Leclerc, uh, twee Sainz en uh, drie Max Verstappen. Uh, dus dat uh, wat betreft uh, inderdaad uh, de Q1 uh, daar in Baggerijn. Blijven de rest van de kwalificatie ook volgen. Zometeen meteen weer het voetbal vanaf Duintjesveld. Maar eerst nog deze van... Adele and Ishiomi There ain't no gold in this river De mooie van Adele en Easy On Me. We gaan uh, naar uh, Duitsersveld uh, toe, het slot. Of is het uh, inmiddels al uh, daar het uh, einde van de wedstrijd, uh, Jan? En op het, het is uh, nog een kleine zeven minuten te voetballen. Oké, okay, nog zeven minuten te gaan. Maar staan we nog steeds voor? Nou, dat is, is het is even anders gelopen. We zijn weggegaan uh, zojuist waar uh, twee één voor stonden... Mm -hmm. Dani viel er geblesseerd uit, die werd vervangen door de Nuitse Christine, de middenvelder. Wij kregen vreselijk veel kansen, vreselijk veel, op de op de lak, meestal redding van de keeper. En, nou ja, zoals het van de week bij Aijkerse ging, uh, kregen voetballen, maar niet scoren. Ja. ze en, en dat was hier ook zo. Dus toen was het 2-2. Mm -hmm. Maar ja, wij gingen eigenlijk rustig en geslaagd door. Totdat op een gegeven moment Jeffrey Samsin de bal kreeg met een keihard schot, 3-2 maken. Oh. Oké, okay, dus uh, dat is op dit moment uh, de stand, 3-2. 3-2, 3-2. In nog een uh, paar uh, minuten te gaan, uh, kunnen, we, kunnen we zeg maar de tegenstander een beetje op hun uh, op eigen helft houden? Nou, het wisselt zich wel af hoor. Die, uh, Edo die is wel uh, met die, offensief tussen aanhaling, tegen bezig. bezig hoor. Dus nog even binnenknijpen billen, noemen ik, we, het dan, het we dat? Ja, inderdaad, Alle. Dat is inderdaad. Op die markt, hij doopert het, dat is echt niet zo. Nee, nou ja, nog een paar minuten gaan we horen. Uiteraard graag straks van je. Van, wat de eindstand van deze wedstrijd is geworden, Jan. Maar zometeen heb je, heb je ook nog een, een feestelijke bijeenkomst daar op Duitsersveld. In jullie kantine. Want ja, wat gaat daar gebeuren? Nou, zoals het een beetje gebruikelijk is in de wedstrijden tegen Edo, komt, daar een, komt er een zangertje bij ons uh, de laatste uurtjes even vrolijk uh, maken. En dat doen ze bij Edo, dat doen, dat doen wij nu, dus Edo blijft altijd hangen en wij blijven dan in het halen hangen. Dus het gaat nog wel tot een of zeven door. Oké, okay, ja, maar dat is uh, niet het enige wat uh, we hebben natuurlijk Multicourt, wat uh, vandaag morgenavond uh, door onder meer jou en de wethouder is uh, geopend. Maar we hebben ook nog uh, ZSC uh, die nu onderdeel is geworden van uh, SV Zandvoort. Ja, we hebben in de tijd uh, gesproken over de fusie. Nou ja, met die corona regelen was een uh, ledenvergadering niet echt mogelijk, want de fusie moet je natuurlijk bekrachtigen met de ledenvergadering. Dus voor het gemak hebben we gewoon gezegd van, weet je wat, die jongens worden gewoon lid bij ons. En wij als FN Zandvoort groeien daardoor niet. En ja, we gaan gewoon door. Maar Zandvoort, wij als voetbalclub, zijn nu wel een aardig uitgebreid. Ja, je hebt aardig wat CTC, meer leden erbij hè. <laughs> ja, KTC die had Dakter, die had uh, die verklaven Die verklaven jachten is straks zaterdagavond, ook is helemaal goed bij ons. Uh, ze ze uh, tennissen, ja, daardoor hebben we dat multicoort gekregen, waarmee we ook weer andere takken van sport kunnen gaan uh, bedrijven. Ja. Er wordt ook gevoed van Het en de bedoeling dat dan ook uh, van de basketbalclub die trainingen gaat verzorgen. Het is allemaal mogelijk. Ja, positieve ontwikkelingen ja. daar op het uh, uh, Inderdaad, ik zei het al uh, aan het begin ook tegen je, van multicoort, opening... Het begin van uh, Papendal aan zee, zoals ze dat ook in, uh, ja. in de diverse uh, media genoemd hebben. Ja, Dat is wel mooi. Dan. Het is wel een mooie, mooie benaming. Ja, zeker. En uh, jullie zijn daar een heel mooi onderdeel van, met een hele actieve vereniging. Altijd daar wel geweest. Uh, SV Zandvoort, uh, natuurlijk allerlei andere voetbalverenigingen ook gehad. Maar uiteindelijk uh, kwam het allemaal uh, toch samen in een hele mooie club, uh, S.V. Zandvoort. Het zou natuurlijk straks helemaal mooi zijn als ook de hockeyclub onderdeel gaat worden van S.V. Zandvoort, Sportvereniging Zandvoort. Ja, dan, uh, dan ben je helemaal uh, klaar. Ja. Hoeveel, hoeveel, leden, hoeveel leden heeft die tenne, die, de, de, de hockeyclub, weet je dat ongeveer? Eh, uh, F.V. Oké. Okay. Ja, we gaan, we gaan toch naar een multifunctioneel sportpark. Dat, in ieder geval, ja. uh, dat, dat begin is er, dat is een goede zet. Dat, dat zou heel mooi zijn. En, uh, kijk, dat is wanneer we hier in gaan. Ja. Maar uh, als, als we uh, plannen gaan krijgen, dan willen we de gemeente daar ook in meegaan. Ja. En dan willen we, willen we als gemeente gaan kijken voor een, een klimaatneutraal uh, clubhuis. Ja, daar we allemaal gebruik van kunnen maken. Ja, duurzaamheid. Dat is een uh, be bekende, bekende spreuk daarvoor. Ja, dat lijkt me ook video te natuurlijk. Ja, mooie ontwikkelingen uh, in ieder geval, uh, Jan. En uh, waar we het uiteraard in de gaten... als er wat over, uh, over bekend is, dan horen we het graag uh, van je natuurlijk. Je bent buiten onze, onze razende reporter daar ter plekke op het uh, veld... Uh, ook de voorzitter van SW Landvoorts, dus... Uh, ik, kan, ik, kan ik zag je trouwens niet... met, uh, uh, met Piet nog op de foto uh, staan samen. Wanneer? Nou ja, bij de, bij de opening, klopt toch? Of niet? Ja, klopt. Ja, ja met, uh, met Piet samen en met uh, Raymond van Haven. Nee, het was Raymond Lendo. Ik jij daar niet mee, hoor? Oh, oh, dat kan ook. Dat kan ook. Dat lijkt hij een beetje op Piet, of niet? <laughs> Maakt niet uit. De, de lokaal. Tellen... Uh... Ja. Je kan zo, als het zo doorgaat, met, met de drie punten uh, gezellig uh, aan de borrel uh, uh, na, na, uh, en een hapje en een drankje genieten. Maar ik hoop wel dat je de drie punten uh, in stand houdt. Het, het is nu op dit moment de 90e minuut. Ja, ja. ja er wordt een wissel doorgevoerd bij Edo. Uh, ja, dat wordt beter niet gedaan. Ik weet nee, oké. Okay. Of... Nou ja. Wij uh, danken je in ieder geval. Blijf nog even hangen. Misschien uh, wordt er zo meteen nog wel gescoord en horen van je. Want uh, Albert-Jan en ik gaan het nog even hebben over uh, Q1 die we net uh, achter de rug hebben daar in uh, Bahrein. Uh, Albert-Jan en uh, ja, de beide Ferraris hebben het uh, wonderbaarlijk goed gedaan met uh, plek 1 ja. en plek uh, 2. goed lang. Ja, ja, de Ferraris ja. zijn weer helemaal terug. Heel Max? Vier. En Max, uh, oh, jij hebt hem vierde staan. Uh. Ja, ik heb hem wel vierde staan. Uh, Oké, okay, nou ja, ik had hem uh, derde staan, want dit is volgens mij Oh ja, de, nee, je hebt gelijk. Dit is, jij de, hebt dit, gelijk. Is de, dit is de Q2 die inmiddels uh, gespeeld is. Hij was derde, klopt. Ja. Ze zijn al met Q2 bezig. Ja. Maar goed, sorry, fluit jij nou af? Dan kan je, <laughs> je met drie punten en aan en de borrel. Nu, ja, dan kan je de, bo de, de borrel uh, nemen. <laughs> ja. Bedankt, Zover. En als het zo blijft, dan blijft het zo. Ja, en was... als het niet zo blijft, dan blijft het niet zo. Ja, nee hoor, wauw. We krijgen nu, we krijgen nu uh, vrije nu af en Oké, neem hem uh, nog even mee dan. Nee, nee, nee. We uh, willen hem gebaseerd op het veld. Dit komt de het veld weer wenden met, uh, met de beroemde waterzak. Dus uh, ik weet niet wat het is, uitdrukken ja. of niet. Maar, uh, het is de gewoon even zo. Jan, in ieder geval 3-2 op, op het scorebord. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. Een hele uh, plezierige namiddag, veel plezier met het zangetje en uh, uiteraard de borrel. Ja, dat en, is en volgende week dan uh, spreken we je uiteraard weer uh, voor de vol volgende wedstrijd. Welke wedstrijd is dat, weet je dat, toevallig, of niet? Volgende week uh, ik... de volgende week. is even. Uh, wacht, hey, ik, weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Aalsmeer uit. Aalsmeer uit? Ja. Oh ja, oh ja. En. Uh, Aansluitend het dinsdagavond avond zullen we tegen Aamilkast. Oh, dat is de inhaalwedstrijd. de, de inhaalwedstrijd die vorige week Oh ja, oké. Okay. En Aalsmeer staat op 26 maart weer uh, op, de, op de kaart voor om half drie thuis tegen jullie. Oké, okay, nou, dan gaan we je dan uh, spreken. Aankomende dinsdag niet, maar heel veel uh, succes bij die wedstrijd ook, uh, Jan. En ja, tot, tot, uh, tot, tot volgende week. Oké, doei. Okay, Doe Goedemiddag om half drie in het weerbericht met collega Vos. gelukkig niet wet, wet, wet. Maar we draaien wel een plaat van die groepje, hoor. Dat is met de Angel Eyes. half vijf geweest. Het dier van de week meldt zich hier in de studio bij CFM. Ja, en over wie hebben we het dan? We hebben het over Guus, want Guus is de naam. En ik ben een podenco van bijna één jaar oud, dus nog heel jong. Iedereen kent mijn stem en daarom ben ik ook op zoek naar een nieuwe plek. Ik vind mensen heel leuk en ik wil heel uh, graag bij ze... Maar, als dit, maar dit is dan helaas ook weer één van mijn problemen. Ik vind het erg lastig om alleen thuis te blijven. Het is gewoon nooit goed geoefend. Iemand die altijd thuis is en in het begin, dat is wat ik zoek. Mijn verzorgers verwachten dat ik prima in een huis met kinderen kan wonen. Wel, uh, wel wil, wil ik graag kennis met ze maken...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 Bent u nou die baas die veel thuis is en samen met mij wil oefenen? Ik beloof dat ik u niet teleurstel. En waar verblijft uh, Guus? Gus verblijft in het dierenthuis Kennemerland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuizenkennemeland.nl Want ook Gus verdient een huus. En zo is het, uh, men het Guus Kom naar Huus. Dat was een uh, plaatje hè, vroeger van uh, wie was die ook alweer. Weet je dat uh, nog? Ach jee. Guus Kom naar huis. Alexander Ja. Curly. Nee, ja, ja, nee. zoiets. Alexander nog wat. Ja, ja, ja, ja, ja. Vol nou, ik keur hem goed. Ja, Curly. Ja, ja, ja, volgens ja, mij, vol wel. Vol mij ja, wel. Ja, ja, ja, helemaal goed. Guus, het uh, dier van uh, deze week. Nou, we hebben natuurlijk die afschuwelijke oorlog uh, in uh, de Oekraïne. Gelukkig hebben we tot nu toe in Nederland 150 miljoen euro, dat is de nieuwe, uh, nieuwe stand van uh, Giro 555, uh, opgehaald uh, voor uh, de mensen in uh, de Oekraïne en alle. Oorlogsslachtoffers die uiteraard onze hulp meer dan nodig hebben. En ondertussen gaan ook de vredesbesprekingen door. Maar het is überhaupt al raar dat er over vrede gesproken moet worden. Vrede is toch eigenlijk wat gewoon iedereen moet kunnen krijgen. Overal in de wereld. Versie uit 1993 uit het uh, Songfestival. We behaalden nummer zes positie toen met Ruth Jacot en Vrede. Uiteraard de plaat geschreven door uh, Henk Wisbroek. Ruth Chacot zong hem en uh, Erik van Tijn Jochem Fluisma die produceerde de plaat en ook uh, Harry uh, van Hoof die uh, was uh, de dirigent bij dat plaatje. Uh, nou ja, als we het toch over een nieuwe single hebben... draaien we deze ook nog even. In de vroege morgen, elke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 Weer samen in de kroeg Ja, het duurde even Nu gaan we weer leven Als je dan naar de Nederlandse zenders kijkt... dan zie je af en toe de reclame komen voor een krant. En dan wordt dit plaatje ingebruikt. Ja, en daarom heeft hij maar op single uitgebracht. Ook weer met het Songfestival. Link namelijk Dingen Dong in de uitvoering van uh, niemand anders dan uh, Wolter Kroes. En dan heet hij Altijd Dichtbij. dadelijk krijg het hele mooie gedicht van vandaag. Het gedicht van de dag. En dat heet Voor Goed Voorbij. Maar eerst, deze de Mary Jane Girls. de jaren 80 word je de Mary Jane Girls en uh, In My House. volgden vandaag de voetbalwedstrijd SV Zandvoort, uh, Edo uit uh, Haarlem. En uh, de eindstap is inmiddels uh, bekend. We hebben gewonnen Albert-Jan en het is uh, 3-2 uiteindelijk uh, gewonnen. Een mooie winst daar op Duintjesveld voor SV Zandvoort. En wij gaan over naar het gedicht van de dag. Hier is voorgoed voorbij. Ach.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 En ik pak mijn leven weer op zonder jou. Maar nogmaals, dat betekent niet dat ik niet van je hou. Het zal voor mij de eerste tijd wel moeilijk zijn. Maar ik hoop, ik hoop alleen maar dat die pijn, die verschrikkelijke pijn verdwijnt. Soms ben ik zo moe, dat geef ik toe, aan al het verdriet dat ik van binnen voel. Ik pak de telefoon en hoor je stem. Ik wil zeggen dat ik het ben, maar weet niet hoe. Ik pak mijn leven, zoals gezegd, op zonder jou. Maar nogmaals, dat betekent niet, zeker niet dat ik niet van je hou. Want als ik aan jou denk, dan wil ik bij jou zijn. En ik hoop, ik hoop alleen maar dat die pijn die verschrikkelijke pijn snel verdwijnt.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 Dat verdriet dat ik van binnen voel, ik pak de telefoon. Onze eigen Zandvoortse Yves Berndsen. Je met uh, voorgoed voorbij. Na het uh, mooie gedicht uh, van vandaag op de zaterdagmiddag. Uh, zonnige zaterdagmiddag. En zometeen weer veel meer uh, plezier na vijf uur ook. Want uh, Fred, hij is er weer. Dus zometeen uh, na het volgende plaatje van uh, Loose Dance gaan we met hem praten. Wat hij vanmiddag allemaal in zijn programma gaat doen. Uh, volgen wij nog uh, de kwalificatie van de Formule 1? Uiteraard in Bahrein. Uh, hoe staat het daar uh, voor, uh, Ja, nou ja, ik, ik, uh, het is een beetje lastig te volgen. Want voordat die, die live uh, uh, streaming, uh, streaming uh, weer uh, bijgewerkt is, uh, is er alweer wat veranderd. Maar vooralsnog uh, Carlos Sainz de snelste met 130,687. Gevolgd door Charles Leclerc, 130,731. En 3Max, 130,743. En Hamilton uh, vijfde. En George Russell zesde. Sergio Perez op vier met 1,31. Dus wel voorin. Maar de Ferraris doen het dus uh, uitzonderlijk goed. Zeker. Maar er verandert even niks in uh, deze stand. Want ze zijn alle tien uh, op dit moment in de pitstraat. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Dus uh, vandaar dat uh, alles, uh, alle gegevens op dit moment wel kloppen. Hé hey, Fred, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zijn we weer. Hallo. Het zonnige zandvoort. Zo, de... ja, ja, heerlijk hè? He? Als de zon ja. schijnt zitten ja. wij binnen. Ja, ja. ja als de zon schijnt. <laughs> nou ja, brengt, eh, brengt misschien ook heel veel zonnige muziek eh, straks op de radio, Fred? Ja, we, we, nou ja de, de gast komt net binnen. Uh, Jason Edelwoud uh, hebben ah. we hier te gast in de studio. En uh, we gaan nog eventjes wat mensen bellen. Uh, Lars Brands gaan we bellen. Zijn nieuwe single heet helemaal... En dan ook helemaal. Ja. ja. <laughs> helemaal. Ja. Vince Colette gaan we bellen. En zijn nieuwe single heet Vanaf de Eerste Dag. En uh, Giovano gaan we bellen. En zijn single, nieuwe single heet Ik kan niet zonder jou. Kijk, kijk, kijk. kijk. Daar, maar daar dat, is, dat, is weder, dat is wederzijds hoor, Fred. Dat weet je <laughs> toch, hè. Nee, ja, maar, ja, ja. maar Fred, uh, ja. Ja, de gasten zijn net uh, gearriveerd, uh, ja. zeg je net. Ja. Waar komen jullie vandaan? Uit uh, welke plaats? Bre Breda. Breda. Breda, zo'n Leukje. Hij heeft ook een nieuw nummer. En Zijn nieuwe single heet? Waar heb ik jou? Waar heb ik jou? Oké, okay, Nou, ja, da daarover. Da dat gaat heel leuk worden zometeen. Ja, daarover straks meer tijdens uh, uh, Entertainment For You. Helemaal nou. vanuit uh, Breda. Welkom in uh, Zandvoorts. Ja, jullie hebben het zonnetje meegenomen uit de reda, zie ik. Dus uh, helemaal goed. <laughs> nou ja, Fred. Ja. Dus uh, verzoekplaten zijn ook weer welkom, neem ik ja. aan. www.zfmartiesten.nl Heb je meegeschreven, Albert-Jan? Nee, nee, nee ik, ben, ik ben nog bij de Z. Oké. Okay. Oké, okay, <laughs> Punt. Hij is ja, hij, Ik ben daar nou zelf hij, Punt, Punt, Punt, Punt. Punt. Hij, is, hij is niet meer zo snel. Hij nee, zou nee, niet nee. met de leeftijd te maken hebben, toch? Albert Jan? Alles. Alle, alles zegt hij dan. Oké, okay, wij zijn er volgende week weer, want morgen zitten we in Bahrein. Ja, ja, we moeten wel even vroeg op, hè? Ja, anders ja. halen we het niet. Nee, zeker. Dus. Veel plezier met uh, Fred. Zo dadelijk entertainment voor jou. you. Dankjewel. En wij zeggen tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei. things in life are